Het beleggen, zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keert je bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Wil jij altijd door met de juiste bedrijfswagens voor jouw bedrijf? Zet je productiviteit wel in de hoogste versnelling met Ford Pro Vehicles. Kijk op fordpro.nl 538. school van ontvoerde meisje was al gewaarschuwd. 538 nieuws, ANB. De school in Soest waar de vermiste Melissa van 11 op zit zegt dat er is gebeurd waar iedereen bang voor was. Volgens het AD was de school namelijk al gewaarschuwd voor Melissa's vader die geen contact met haar mocht hebben. Volgens de politie heeft hij het meisje gisteren ontvoerd en is hij met haar naar Turkije gevlucht. De president van Oekraïne heeft de president van Turkije bedankt voor zijn rol bij de vernieuwde graandeal. Rusland doet er weer aan mee, naar de garantie van Oekraïne... dat de route niet wordt beschoten. En dat kwam door bemiddeling van Turkije. Het land wil ook graag helpen om een einde te maken aan de oorlog. Amsterdam heeft een nieuwe kinderburgemeester, Tijmen van 12. Hij is beëdigd door burgemeester Halsema. Steeds meer gemeenten hebben een kinderburgemeester. Ze mogen met ideeën komen over wat er in een woonplaats anders moet. Tijmen wil in Amsterdam iets doen aan kinderarmoede. En Miss Argentinië is getrouwd met Miss Puerto Rico... Zal elkaar twee jaar geleden ontmoeten bij een wedstrijd in Thailand waar ze elkaars concurrenten waren. Ze hebben hun relatie al die tijd geheim gehouden, maar nu zijn ze op social media naar buiten gekomen met een filmpje waarin ze ook vertellen dat ze getrouwd zijn. 538 weer door Weer.nl. Vannacht komt het af naar een graad of 10. Morgen bewolkt met soms regen en het wordt 15 graden. Meer op Weer.nl. Bij CZ geloven we dat zorg moet aansluiten bij jouw leven.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 Kijk, welkoop vogelpindakaas, in de kaas, drie potten voor 5 euro en you can you nu met 25% korting. Per gevoordeel dus. Gewoon bij welkoop en op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Ja, hallo, woensdagavond 2 november. Het is de avondshow van 50 met Nathan Daal, zometeen meteen eerst, Louis Capaldi en forget me. taking nights a two years and still you're not gone guess i'm still holding on drag my name through the dirt somehow it doesn't hurt though guess you're still holding on you told your friends you won't be dead and said that i did everything wrong and you're not wrong Take all the vitriol, but not the thought to grey, my heart is still your place, baby, guess I still feel the same. No, you can't stand my face, some stars you can't erase, baby, guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Nothing. Keep on counting. Henderson en 21 Reasons. De avond van 538 was. Hallo, daar zijn we. Het is de avondshow voor woensdag. En uh, vanavond wil ik je even laten zien dat het altijd ongemakkelijker kan. Kijk, ik ben een hele ongemakkelijke gast. Ik heb best wel uh, wat ongemakken in mijn leven. Um, nou is het de date. Hè, op date gaan, dat is bij uitstek het moment waarop ongemak nou ja, zich uit, waarop ongemak kan gebeuren. Als jij ook een ongemakkelijk persoon bent, ik ga het vanavond allemaal goed praten voor je. Over een klein half uurtje heb ik echt een verschrikkelijk fragment voor je. Uh, en verder gaan we het even hebben over huizen waar je echt niet wil wonen. Tenminste, ik niet. Denk alvast even aan, op wat voor plekken zou je absoluut niet willen wonen? wil ik zo even aan je vragen, dus uh, drop dat alvast in de 538-app. Waar zou jij echt niet willen wonen? Sam Smith, Kim Petras en Unholy hoorde je bij 538... en daarna Taylor Swift en Shake It Off. En ik wil het even hebben uh, over dit. Nou, ja, dit is spannend. Dit is echt heel spannend. Dit is eigenlijk heel spannend. Ja, dit is uh, Stranger Things namelijk. Ja, uh, er is nieuws over Stranger Things. Want fans kunnen hun hart op. Um, binnenkort kunnen ze bieden op een uh, belangrijk element uit de serie. Uh, dat is namelijk het huis waar de familie Creel in woont in het vierde seizoen. Uh, en dat is echt. Nou ja, dat is echt een horrorhuis. Gewoon, zeg maar, als je aan een horrorfilm denkt. Uh, dat huis. Gewoon dat huis waar dan die totaal achterlijke familie gaat wonen. die al weet dat, dat er spookt. Weet je wel? Dat huis. Dat kun je kopen. Het huis uh, is in, de Amerikaanse uh, in het Amerikaanse Rome. Ja, Rome. Goed. Uh, werd uh, door de huidige eigenaar in 2019 gekocht voor 350.000 dollar. En daarna grondig verbouwd en opgeknapt, uh, mede dankzij de serie is de prijs redelijk opgedreven. Dit is een klein tipje. Mocht je ooit een huis kopen... voor een, uh, nou ja, laten we zeggen 350.000 euro... Uh, laat daar eventjes gewoon een filmploeg in. Want dit, dit is nu inmiddels 1,5 miljoen. Zeg maar, dat is net iets meer. Dus uh, ja, best wel slim. Maar goed, dan woon je wel in een spookhuis. Ik vroeg je net al, waar zou jij absoluut niet gaan wonen? Wat zou jij echt dik skippen? Uh, Julian die zegt in Friesland, ik zou me uh, in die taak niet kunnen redden. In die taak, in die plaats. Ik heb geen idee. Uh, Nicole die zegt uh, boven een discotheek of een winkelstraat. Snap ik ook echt. Ja, dat moet je ook niet doen. En Dennis? Ja, hallo. Goeie uh, avond. Ja, hallo Dennis. Waar zou jij absoluut niet gaan wonen? Wat zou je echt dik skippen? Nou, uh, Kerkhof. Tegenover de Kerkhof. Naast de Kerkhof. Uh, zeker nee. Iets met een kerkhof, nee. iets dat begint met een K, iets tegenover een kerk, iets in de buurt ja. van een kerk. Jij skipt alles. <laughs> oké, okay, ja. Ja, ik wil vragen waarom, maar dat, dat kan ik me wel voorstellen. Jij bent bang dat het er spookt. Nou ja, we hebben net Halloween gehad. En hier in Australië is het wel een beetje een dingetje. Oh, je bent dus, uh, echt ver ja, van de kerkhof gaan, uh, gaan wonen. Je wilde, je, in Australië, oké. Okay. En, en nee. hoe ver woon je van het dichtstbijzijnde Kerkhof af? Ah, nou, uh, 10 kilometer denk ik. Oh, oh, nou dan heb je het heel goed gedaan. Ja, zeker. Uh, wat, uh, wat doe je deze <laughs> avond ochtend? Gewoon uh, werken. Ik ben gewoon aan het werken. Het is ochtend hier en uh, het is hier uh, na kwart over zeven in de ochtend uh, op de donderdag. En ja, gewoon lekker uit werk met 538 op. Dus het uh, is altijd goed. Ja, feitelijk leef jij in de toekomst. Vanuit hier gezien. Ja. ja. Gaat er ja, vannacht iets ergs gebeuren de, of zo? Er <laughs> <laughs> nee, niet dat ik weet. Oké, okay, nou, dat scheelt weer. Uh, Dennis, dankjewel. je hey, wel. Oh, hoi, heel, heel, heel. Fijne dag. Het is Radio 538. Zometeen Robin Schultz, Oliver Tree en Miss You. Keihard de nieuwe beuker, hoor je zo. En eerst direct, dit is Through the Looking Glass... So quiet in the city. Well, living inside isn't easy. I've been drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is unrestricted. 538. Oliver Tree en Robin Schultz. Miss you. Jouw hit. Jouw 538. 538 met Robin Schultz, Oliver Tree en Miss You. En zo meteen in de avondshow heb ik zoveel pijn voor je. Maar het zeg maar wel pijn die je wil horen. Echt waar. Het is uh, het meest ongemakkelijke stukje date... dat ik echt in mijn leven gezien heb. Dus dat gaat een hoop goed praten voor jou mocht je wel eens zoiets meemaken. Uh, verder zo meteen bad memories en je hoort 5 seconds of summer. Ben jij zo'n type die altijd de houdbaarheidsdatum checkt? Bij Foodello doen we niet anders.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 Bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de Leren schoenencollectie. Bristol. Pretty smart. Beleef de WK-wedstrijden van Oranje. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Ga naar huisvanoranje22.nl en scoort nu je tickets. Centraal Beheer met Carmen. Hoe kan ik helpen? Met pijn. Zeg, ik woon ze kort aan de kust. Maar ja, echt comfortabel is het niet. Nee, is helemaal niet voor mijn energierekening. Oké, okay, misschien eens kijken naar isolatie. Het lijkt me handig, want het feit ik dat zo gek. Maar ga anders heel eventjes naar binnen, want dit praat best wel lastig. Hoe bedoel je? Ik zit gewoon op de bank.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 Doe de check op nm.nl beterwonen en ontdek hoe duurzaam en gezond jij woont. Kom maar op met dat betere wonen. Onze support heb je. Nationale Nederlanden. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in plaats van online haakjes. louder en maak ja. je Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2. voor maar 25 euro per maand. Check tele 2nl .no. We staan steeds sneller rood.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 Het is half tien het weer van Weer.nl. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt 11 graden. Morgen veel bewolking, af en toe wat regen en dan maximaal 16 graden. Dan het verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A28... tussen Amersfoort en Zwolle. Dat is bij LSP Vijf minuten over drie kilometer. En op diezelfde A28 tussen Zwolle en Meppel. Bij de Schiphorst wordt je nog gecontroleerd. Daar staat een flitser. pauw is 115.2. Jouw hits hoor je op 538. Imagine Dragons. Martin Garrix en John Martin jouw hit Your 538 Here we are not afraid Love is running through our veins If you fall if you break I'll be here to mend your pain When the skies fill with clouds and there's no light J- yeah. Get up with Ja! 5 Seconds of Summer and Me, Myself and I. Ik wil heel eventjes luisteren naar een super ongemakkelijk moment uit de Langlevende liefde. Dat programma waarin uh, nou ja, een potentieel stel samen een appartement betreedt voor een week. En gaan kijken of het, uh, nou ja, of het wat voor elkaar is. En uiteindelijk uh, mogen ze dan zeggen of ze, nou ja, of ze elkaar lachen vinden, of ze elkaar leuk vinden. Um, daar zitten... Klint en Jackie. En uh, dat is gewoon heel erg stroef. Het um, is een beetje lastig te verstaan, maar ik ga het proberen uit te leggen. Er wordt hier in een bubbelbad een vraag gesteld. Liever op date met iemand die weinig date-ervaring heeft? Of op date gaan met iemand die heel veel ervaring heeft? Leg uit. Eh... Uh, ja, leg uit. Uh... Nou ja, uh, Jackie die stelt hier dus een uh, nou ja, niet zo'n hele rare vraag, toch? En ondertussen heeft Clint gewoon geen enkel idee wat hij moet zeggen. Uh... <lacht> Hoe groot is de kans dat jij met jouw date zoent? Uh... Hoe groot is de kans dat je met je date zoent? Dat is de volgende vraag. Ze gaat maar gewoon door. En hij zegt... <lacht> Weet je wat? Ik zag gewoon 50-50. Uh, hij weet het niet. Hij, hij raakt helemaal in paniek. Maar dit is zo'n lekker fragment om te kijken... dat ik dacht, hier moeten we eventjes het volgende aan wijden... 538-redactie-enquête. 538-redactie-enquête. Want ergens is er iets in mijn lijf dat dit helemaal voelt. Dat dit helemaal herkent. Ik bedoel, tijdens zo'n date ben je op je kwetsbaar. Het is ongemakkelijk als iemand ineens iets vraagt. Ja, je moet met een antwoord komen. En daarom dacht ik, misschien moeten we heel even op zoek... op die 538-redactie naar uh, ongemakkelijke date -ervaring. Mocht je er zelf eentje hebben, dan ben je natuurlijk altijd welkom... om die ook even in de app te droppen. Uh, beginnen even bij Maxime. Oké, okay, Maxime. Heb jij ongemakkelijke date-ervaringen? Ja, ik heb één keer echt iets heel ongemakkelijks gehad. Toen, ik ben heel erg gek op pannenkoeken, dat is even goed om te vertellen van tevoren. En één keer had ik een jongen, daar was ik best wel een tijdje mee aan het daten... en die zei, zou ik een keer pannenkoeken voor je bakken? Bij hem thuis de eerste keer, nou oké, okay, leuk. Ook wel een beetje spannend. En toen, euh, toen kwam ik daar nou ja, hij was lekker het beslag aan het maken... en alles erbij, meel, eieren, gezellig. En toen pakte hij op een gegeven moment een zak soepgroente uit de koelkast. En dat deed hij door het beslag heen. En dat is echt het allerranzigste dat ik ooit heb gezien... En, maar ja, ik moest het wel opeten, want ik vond hem heel leuk. Dus heb ik het Wat, wel gegeten. Met stroop. Ja. <laughs> ja, nou ja, achteraf zat ik te denken. Maxime had dit verteld op de redactie. Uh, en ik dacht... Dit is gewoon een boerenpannenkoek. Zeg maar als je nog champignons bij doet, een soort boerenpannenkoek. Ook niet aan mij besteed, maar ik snap als jij zin hebt in een lekker pannenkoekie... dat dit niet is waar je op zit te wachten. Uh, Milou, die had er ook nog eentje? Nou, ik moet nog altijd terugdenken aan... Uh, ja, het is echt lang geleden, was in het tijdperk voor Netflix en al die streamingsdiensten. Dan, uh, als je een bepaalde film wilde zien, dan huurde je een DVD bij de videotheek. Dat kostte 5 euro per, per dag of zo. En uh, ik had wel een dvd-speler, maar die, die uh, kon geen gebrande dvd's afspelen. Dus wat deed mijn date? In plaats van dat hij gewoon de film ging huren, had hij hem gebrand. Helemaal moeilijk via internet. <lacht> en had hij een uur in de trein gezeten, nog naar mijn huis gelopen en alles. Met zijn eigen dvd-speler in zijn rugtas. Zodat hij niet de dvd hoefde te betalen bij de videotheek. Van 5 euro? Van 5 euro. Dat is toch gierig, is ja. dat? Ben je ooit uit eten geweest met deze man? Ook nog, ja. Dat heb ik betaald. Ja. ja, vind ik heel erg mooi. Ik denk dat er nog meer van dit soort verhalen zijn. Dus mocht je een goede aanvulling hebben, drop hem even in de 538-app.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 Ik wil wat ik zie. Al deze jaren die hebben me lief en ik ben nu al bang dat ik dit ooit verlies, maar zo denk ik nu niet. We gaan sowieso. Hij is bij 538. 538 Redactie-enquête. 538 Redactie-enquête. Ja, en ik had een stukje gezien uit Lang Leven De Liefde... waarin twee mensen, een potentieel koppel... in een, in een bubbelbad zitten, in de hot tub... en elkaar vragen stellen, maar ja... Uh, zeg maar, de dame in kwestie die was heel fanatiek vragen aan het stellen. De man in kwestie die zag eigenlijk niks, die, die viel een beetje dicht. En toen dacht ik, ja dat herkennen we allemaal, dat heeft iedereen wel eens bij dates toch? En dus hebben we er even een uh, redactie-enquête aan gewijd. Uh, is even rondgevraagd op de redactie of er mensen zijn met rare verhalen. Zo hoorde je net uh, Milou, die wel eens uh, in de tijd voor Netflix um, nou, een date heeft gehad... die gewoon weigerde om naar de videotheek te gaan, om daar 5 euro uit te geven. Uh, hij wil alleen maar, zeg maar, een zelfgebrande dvd kijken en op zijn eigen dvd spelen. Nou, ik vroeg ook nog aan Milou. Ben je ooit uit eten geweest met deze man? Ook nog, ja. Dat heb ik betaald. <laughs> ja, was gewoon een beetje een gierig type. Um, Steven. Goedenavond. Goedenavond. Wat, wat is voor jou een, een ongemakkelijke dateervaring? Ja, ik kan me nog goed herinneren dat je, als je op het einde van de date bent en je wil afscheid nemen, wat doe je? Geef uh, maar... een knuffel geven, geef je een hand, geef je een kus. Wat oh je? ja, nou, dat is wel afhankelijk van hoe de date loopt. Zeg ja, maar je, maar het, de... einde, het einde blijft toch altijd spannend. Van wat is nou het beste om te doen? Ja, nou ja, zeg maar. De, de, de eerste date met mijn huidige vriendin. Die uh, begon gewoon met wat speciaal biertjes, nog meer speciaal oh. biertjes, een cocktailtje. En uiteindelijk stonden we bekkend om half vijf in een of andere shots in Utrecht. Ik bedoel zeg maar, ja, dat, dat is een makkelijke afsluiter. Ja, dat is een makkelijke afsluiter, ja. Ja, hoe doe jij het? Um, wat ik meestal gedaan heb, is als ik, als ik niet weet hoe het precies gegaan is, niet weet hoe het gevoel was, dan liep ik gewoon heel ongemakkelijk weg. En dan zei ik een beetje half weglopend houden uh, doen. Ja, echt? Ja, ja, echt. Je zei half weglopend houdu. Ja. Maar, de, maar, maar, dat is dan wel als je iemand niet leuk vindt. Ja, ja, dat heb je idee valt het dan weet je er niet echt van. Ja, was dit het nou of, Ja, oké. Okay, maar is er ooit een tweede date mee? gekomen nadat jij zo bent weggelopen? Zeker. Echt? Ja, dit, ja, je, zeker. Deze tactiek dat werkt. De dat meen je niet, joh. Ja, wat ik wel naderhand de rand gedaan heb, me meestal dan doe dat, is dan zeg maar de truc. of dan stuur, je, dan stuur je een appje en dan zeg je van: Sorry voor de ongemakkelijke afscheid, oh, ja, maar ik wist niet wat wel. ik moest doen. Ja, dat, dat werkt, werkt wel. altijd. Dat is wel goed. Ja, ik ben ook niet zo goed in zeg maar als er nog niet echt de, laten we zeggen, fysieke aantrekkingskracht is of zo. Of dat dat nog niet zo duidelijk is. Om dan echt zelf die eerste stap te zetten. Dat is wel een beetje ja, lastig. Om ja. ja. dan echt, echt een kusje te geven, of wat dan ook, dat is best een ding. Um, ik denk dat je dan het beste altijd een knuffel kan doen. Zeg maar na een hele avond daten kun je toch altijd wel even zo... Nou, knuffel, dan zeg je er gewoon bij, het is een knuffel. Of vind je dat niks? Ja, ja dat kan ook, dat kan ook okay. inderdaad, ja. Maar hij kan absoluut in het rijtje met ongemakkelijke dingen, hoor. Ben, ben je verder een heel gemakkelijk persoon tijdens eerste dates? Uh, ja, verder wel, ja. Als ik een beetje een goed gevoel vanaf het begin al heb, dan, uh, nou, dan, dan gaat het bij mij wel vlot. Wat is jouw uh, unique selling point? Waar, waar ben jij, uh, zeg maar. Waar, waarom moeten die vrouwtjes voor jou ik, vallen? Ja, ja, lastig om voor, je, voor, voor jezelf te Nee, zeggen, maar dat maar. mag! Ik, ik vind dat ik zelf heel grappig ben. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, nee, zeker. En ja. uh, dankjewel, Steven. Ja, graag gedaan. Hoi. Hoi. Het is 538 woensdagavond met Capri Ponters zometeen. En eerst One Republic and Run. When I was a young boy living in the city. All I did was run, run, run, run, run, Staring at the lights, they looked so pretty. Mama said sun, sun, sun, sun. son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Oi. run. baby And Every single dime that good lord Give me, I can make it last three, four, five days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh we had some fun, boy. Run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. they'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson count my blessings up to the rising sun. Run,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 the rising sun and run, run, run. run. Yeah, one day where the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings. To the rising sun and run, run, run. run.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 De Chainsmokers. Live. 9 november. In de Ziggo Dome. Scoor nu tickets via mojo.nl slash de Just je zorgverzekering kiezen uit maar drie pakketten. Zonder gedoe. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just je zorgverzekering. Deko maakt niet zomaar wit goed. Beko maakt duurzaam dit goed door continu te blijven innoveren. Niet voor niets heeft Beko superzuinige drogers met energielabel a En dat lage verbruik is in deze tijd mooi meegenomen. Ontdek het op beko.nl. Zo, strakke actie van Trekpleister. Nu alle Nivea bodieverzorging 2 plus 2 gratis. Dat is pas prettig besparen. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online.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 Nu tot 100 euro cashback bij bol.com. Hey, Jelise hier, hoofdredacteur van Vogue Nederland. De nieuwe editie van Vogue staat voor Voices of Change. Modeontwerpers, dansers en acteurs die zich inzetten om de wereld mooier en inclusiever te maken. Met op de cover Precious Lee, het internationale topmodel van dit moment. Raak geïnspireerd door de verhalen van de 19 Nederlandse Voices en Precious. Haal Vogue nu in de winkel en kijk op Vogue.nl voor meer exclusieve verhalen.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 5-3-8 Klimaatactie in Concertgebouw 5-3-8 Nieuws ANB Drie activisten van Extinction Rebellion hebben vanavond in Amsterdam... een optreden in het Concertgebouw verstoord. Op een filmpje is te zien hoe een van hen op een stoel staat en de zaal toespreekt. Concertbezoekers konden het niet waarderen en sleepten de drie de zaal uit. Daarna kon het optreden weer verder. In Groningen hebben honderden tegenstanders van anti-islambeweging Pegida... voor onrust gezorgd. Ze wilden een aangekondigde Koranverbranding verstoren... maar wisten niet dat de actie was afgelast. Ze braken door hekken en gooiden met eieren naar mensen... van wie ze dachten dat ze van Pegida waren maar het waren medewerkers van de gemeente. Er zijn ongeveer 7000 Oekraïners vermist sinds Rusland-Oekraïne binnenviel. Sommige mensen zetten foto's van hen op internet... maar het ministerie van Defensie zegt dat dat gevaarlijk is. Want die informatie kan ook door Rusland worden gebruikt. En de natuurvereniging roept op om niet zomaar paddenstoelen... en wilde planten te plukken. Steeds meer mensen doen dat en sommigen verkopen het dan ook aan restaurants. Maar dat is volgens de vereniging funest voor de natuur... die al kwetsbaar is door droogte en te veel stikstof. 538 Weer door Weer.nl Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen bevolkt met soms regen en het wordt 15 graden. En voor de details kijk je op Weer.nl Dankjewel, dan het 538 verkeer. Geen vertraging. en wel een melding van een flitser. Die vind je op de A10 tussen de Koen tunnel en de nieuwe meer bij Amsterdam. mijn de paal is 29.1. Super knapperig. Lekker mals. Zo romig. Ja, de producten van Vales zijn er in allerlei soorten en smaken. Vales, ongelooflijk lekker en vegetarisch. Ook ongelooflijk lekker? Onze Gouda-snietsel. Verkozen tot beste product van het jaar...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 Dit is de woensdagavondshow met Ben Woon in de stars. Zometeen en meteen een eerst chesto. Eva Max, dit is 538. En de motto.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 I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't. Know.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 Evan Max, de Maddo hoorde je bij 538. En daarna Benson Boone in de stars. Het beste van 538. Ja, dit is de avond. Maar ik kijk graag even met je terug naar de ochtend. Waar je overigens elke ochtend kans maakt op 10.000 euro. Dat is um, code is cash. Opgeven doe je via 538.nl/slash ochtend. En dan kun je ook nog je rekeningen insturen voor hier met je rekening. Eigenlijk smijten we gewoon met geld. Ja, dat is een beetje het ding. Uh, zij wel. <laughs> ja, daar moeten wij wel het salaris in leveren. Dat is wel hoe het werkt. Uh, goed, koffietijd stopt ermee, daar hebben ze het over gehad. En uh, stopt dus ook de vrouw met de meest aanstekelijke lach. Bekend om haar aanstekelijke lach. Hè? Haar lach. De lach van Loretta. Ongelooflijk. Daar kijk je eigenlijk al voor. Uh, Roel, goeiemorgen. goedemorgen. Goeiemorgen, Rietse en Klaas. Ja, we spelen de lach van Loretta. Je hoort een stukje lach van Loretta. En dan moet je eigenlijk uh, uh, ja, raden door middel van een ABC. Hier komt uh, het eerste fragment. Let goed op. Oh. Ja, uh, goed. En dus hadden de mannen bedacht in de ochtend... om een uh, klein quizje te spelen met de lach van presentatrice Loretta Schrijver. Uh, middels een ABC moest 528-luisteraar Roel raden... waar Loretta zo hard om moest lachen. Uh, de ABC-opties bij dit van uh, Even kijken. Omdat ze de eerste naam van haar hond heel grappig vond... B. Ze vertelt hier over de eerste nacht met Jeroen Pauw. Heeft ze een relatie mee gehad? Ja, dat vertelde jij, dat wist ja, hij. Dus. Joh. Heeft zij een relatie met Jeroen ja. Pauw gehad? Ja, heel wel. Wist jij dat Roel? Nee, ja, we moeten van weten. Nee, nee. Ja, misschien ja. weet jij dat toevallig, nee. ja. En of C. Ze hoorden dat Wietse en Klaas de ochtendshow op 5 uur gingen presenteren. Ja. <laughs> oh, dat weet je lullig, hè? niet? Wat denk je Roel? Ik... Ik op. Jij gaat voor antwoord A. Laten we even luisteren. Dan wordt het klaartje klaar. Kom, kom klaar. Kom klaartje. Kom maar klaar, ze reageert nog geweldig. Ja, heerlijk dit. Ja, ze heeft nu een hondje gedaan, Sora... maar toen ze haar kreeg, had ze moeite met het bedenken van de naam. En op een gegeven moment zei ze, we noemen hem gewoon Klaartje. Ja, alleen als je dan de hond... Kom Ja, kom Klaartje, dan gaat natuurlijk helemaal mis. Goed, uh, tot zover. Meer highlights vind je op 538.nl... en via Instagram Radio 538. het right now voices too loud i can shut them up try to fake the fun i can slow down Think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 So Deze week kans maakt op een maand lang gratis tanken. Dat is waanzinnig. Want tanken is, heb ik net even uitgerekend, super duur. Uh, maar echt mega. Dus uh, het werkt als volgt. Tank eventjes 53,80 euro exact. En stuur je bonnetje in via 538.nl. Maak jij kans op een maand lang gratis tank. Ask me a question and I'll try Come beneath the way you lie. Hiding from something, but you catch me by surprise, and I don't want you made me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 Als je de Eurojackpot wint, dan koop je natuurlijk een leuk vakantiehuisje. Maar wat doe je met al die andere miljoenen? Want de jackpot kan oplopen tot wel 120 miljoen. Koop nu je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, eurojackpot spel van de Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. Plus. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridge Fund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridge Fund. Make money smile. Me. Happy Singles Day bij Douglas. Een cadeau from you to you. Trakteer jezelf op jouw favoriete geur. Dan trakteren wij op 20% korting op bijna alle geuren en geursets. Douglas.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 Alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Ook bij Karwei 30% korting op al het laminaat. Kom langs of shop op karwei.nl. Leenalarm. Wil jij binnenkort ook elektrisch gaan rijden? Maar vind je de aanschaf nog te duur? Een lening van Freo kan uitkomst bieden. Want bij Freo leen je zonder verrassingen en voordelig. Bereken nu je lening op freo.nl. Weet wat je leent. Freo.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 Dan het 5 3 door verkeerde Flitsmeister. Geen verdragingen, ook geen snelheidscontroles. Maar mocht je er eentje spotten, meld hem eventjes bij Flitsmeister. Jouw hits. Hoor je op 5-3-8. Alesso en Sarah Larson. I got the words, I love you. One day. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. David Keda en Bibi Rexa. Jouw hits. Bij 538, zometeen de favorite. De avond van 538 was eerst even meenemen door het nieuws van de dag. Wetenschappers van de Universiteit van Denemarken zijn erin geslaagd om het magnetisch veld van de aarde om te zetten in audio, in geluid. Het resultaat is een, een, een vijf minuten durende ijzingwekkende geluidsopname. Um, ja, het is een, een soort dynamische bubbel. Dit is allemaal echt een moeilijk geloof. Ik begrijp hier helemaal niks van, maar ik ga het wel voorlezen. Uh, een soort dynamische bubbel rond de aarde die ons beschermt tegen geladen deeltjes en kosmische straling, ook wel zonnewind genoemd vanuit de ruimte. Uh, een voorbeeld van zo'n uh, zonnewind is het, uh, het bekende groenblauwe pollicht. Ja. Dat begrijp ik dan wel. Dat kan ik voor me zien. Dat is visueel te maken. Dus, nou, dat is begrijpelijk. Uh, maar goed, het gaat dus om een, een, een, nou ja, een vijf minuten durende... ijzingwekkende geluidsopname van hoe shit in de ruimte klinkt. Een magnetisch veld. Ik heb hem... Een... Dus nog niet gehoord. Ik heb aan uh, Thomas van de regie gevraagd of hij het eventjes uh, of hij het los wil knippen. Um, dat heeft hij gedaan. Maar ik, ik wil nog niet op start drukken eigenlijk. Het lijkt me leuk als we in uh, de 538-app eventjes wat, uh, nou ja, wat, wat audio kunnen verzamelen. Kun jij nadoen hoe je denkt dat het moet klinken? Dat lijkt me leuk. Dus ga even naar de 538-app. Kost je uh, echt maar een paar seconden. Druk daar even op dat microfoontje in het berichtscherm. En uh, doe even na hoe dat een magnetisch veld rondom de aarde jouw inziens, jouw, hoe zeg je dat, jouw, jouw, jouw, waarom gebruik ik allemaal moeilijke woorden ineens, volgens jou moet klinken. Drop dat eventjes in de app, dan kunnen we daar zo even doorheen lopen en ik laat je binnen nu en, uh, nou, wat is het, twee liedjes, horen hoe dat dat magnetische veld dan daadwerkelijk geklonken heeft. Intussen, weer een moeilijk woord. Stel ik je even voor aan de favorite van deze week. Die is van Cloud. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat is mijn mo. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. staan en mijn jas bij de deur. Zal weer prijzen mijn keur. Oui, mon keur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On het gesamble voor toujours.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 De musique ni de sorte, l'âme m'a danse un tour de son bon décalon Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi c'était ton choix mais c'est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 Dat is mijn laatste woord.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 Sandra in Without You by Ik heb hier echt heel veel zin in. Want dit, uh, dit is echt verschrikkelijk. Het kan niet anders dan verschrikkelijk worden. Uh, wetenschappers van de Universiteit van Denemarken zijn erin geslaagd... om het magnetisch veld van de aarde om te zetten in geluid. Dus we weten nu hoe het klinkt. Uh, we hebben een vijf minuten durende, ijzingwekkende opname. Uh, en die wil ik graag aan je laten horen. Maar eerst zei ik, oké, okay, laat even weten hoe jij denkt dat het klinkt door even een audio-appje in de 538-app te sturen. En dat wordt massaal gedaan. Um, ja, zullen we gewoon even luisteren? <middels> dat lijkt me heel irritant. Wat is... <laughs> ja. Heel eerlijk, denk ik eigenlijk dat het zo klinkt. Ik denk dat het zoiets is. Um, even kijken, wat u Dennis? Dit slaat nergens op. Je moet eventjes een klein hoekje... Zoeken, anders denken mensen, wat ben je aan het doen? Hoe komt die, hoor? Ja, ja dat, dat moet het dan ongeveer zijn. Oh, ja, hij, hij maakt er nog wat creatief van ook. We hebben ook nog deze. Oh. Heb geluiden tussendoor. Zeg maar. dat, is, dat het dan zo klinkt daarboven. Dat, dat zou opmerkelijk zijn. Uh, even kijken, ruimtegeluiden, daar gaan we. Het ging vet, toch? Dit is hoe het klinkt. Het magnetische veld rondom de aarde. En niemand had het goed. Door met het liedje? Past er redelijk bij. Dit is 538 Electric Life. There's no pain in paradise. No heartbreak in heaven. No Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellite.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 over dat uh, magnetisch veld rondom de aarde. Dat hebben wetenschappers omgezet naar audio. Uh, dat klinkt dus zo. Dat best wel vet. Dat wel cool. Maar ik, ik, ik zei net, er zit niemand in de buurt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Dylan net per ongeluk overgeslagen. Um, die komt toch een redelijk een aardig eind, hoor. <middels> Dankjewel Dylan voor je berichtje. Save me, ask you to save me from myself. I need some help. I need you to take me. I need you to take me higher. All my, all my life, I've been praying, I've been waiting for a sign. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know I.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 bij Radio 538, waar je zo meteen kans maakt op een waanzinnig 538 prijzenpakket. Het is echt een super deluxe editie vandaag uh, in de quiz over vandaag. Komt eraan. Uh, verder hoor je zo Shawn Mendes en Lil X Starwalking. Heb jij een eigen zaak? Met een winkel, kantoor of bedrijfshal? Dan is deze oproep voor jou. De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om.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 Ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis, perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Alle deelnemers van de postcode loterij krijgen weer de cadeaukaart van 12,50 euro. Voor een heerlijke vega-maaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. Verzilveren uiterlijk zondag 13 november. 18 plus, speelbewust. Zo, het salaris is binnen. Kunnen we weer één keertje tanken?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 En deze week ook bij Kruidvat. Maar liefst 20 euro korting op Philips OneBlade. We gaan voordeel scheppen bij Welkoop. Kijk! Welkoop vogel in de kaas, drie potten voor 5 euro. En You can new hondenvoeding, nu met 25% korting. Per voordeel dus. Gewoon bij welkoop en op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Bij CZ geloven we dat zorg moet aansluiten bij jouw leven. Want jouw gezondheid is niet die van een ander.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 Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in van online haken. je ja. Verspreid die positiviteit met Unlimited data van Tele2. voor maar 25 euro per maand. Check tele 2nl .no. Radio is 538. N50 dicht vanwege ongeluk. 50 Jacht Nieuws ANB. De N50 bij Kampen is in beide richtingen dicht vanwege een ernstig ongeluk. Volgens de eerste berichten zijn meerdere auto's op elkaar gebotst, vermoedelijk tijdens een politieachtervolging. Er zouden meerdere slachtoffers zijn, maar daar is nog niets over bekend. Het verkeer wordt omgeleid. Bij een tramhalte in Rotterdam is een 16-jarige jongen neergestoken. De politie vond hem even verderop met meerdere messteken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. De dader is nog voortvluchtig. Aan het steekincident ging vermoedelijk een ruzie vooraf. Activisten van Extension Rebellion hebben een optreden in het concertgebouw in Amsterdam verstoord. Op een filmpje is te zien hoe een van de drie op een stoel staat en de zaal toespreekt.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 Morgenochtend is het bewolkt met kans op wat regen. Daarna is het een tijdje droog met af en toe zon. In de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. Dankjewel, dan het vijfde jaar verkeer met één vertraging op de A28 nog tussen Amersfoort en Zwolle bij Elspet 5 minuten over 3 kilometer. Snelheidscontroles zijn niet gemeld.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 dat is goed. Ja, het antwoord is simpel. Want simpel heeft nu 3 gig plus 3 gig gratis voor maar 7,50. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Beko Drogers. Nu tijdelijk tot 100 euro cashback. Beko.nl Shop waanzinnige deals tijdens de Wekamp One Days. Zoals korting tot 500 euro op banken en boxsprings en tot 50% korting op woonaccessoires. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Wekamp One Have Days. Laat maar komen. Beko Drogers. Nu tot 100 euro cashback bij Coolblue. Hallo, het is 4 minuten over elf. Zometeen in het laatste uurtje van de dag. De quiz over vandaag. En eerst last frequencies. is When You're Gone bij Radio 538. Welkom in de laatste 50 minuten van woensdag 2 november 2022. Uh, als je een beetje matige dag hebt, heb ik goed nieuws voor je. Je kunt hem in dat laatste uurtje een klein beetje upgraden. Uh, dat doe je met de quiz over vandaag. Als jij mee wilt spelen met de quiz over vandaag... stuur dan eventjes je naam en leeftijd in de 538. Meer heb ik niet nodig duurt je echt maar 10 seconden uh, om, uh, om dit te sturen. Zo gebeurt. En dan maak je kans op een waanzinnig 58 prijzenpakket. We hebben er echt allemaal... Ik ga het even fact checken bij uh, regisseur van de show, Thomas. Het, we hebben er echt alleen maar leuke dingen in zitten vandaag, hè? Alleen maar. Maar echt fantastisch, hè? Nou ja, ik, ik, ik sta echt... Niet normaal. Ja, ik ben helemaal sprakeloos. Nee, dit is echt. Dit is echt. En prijzen. Maar, ja, nee. oh, oh. oh jezus. Goed. Uh, Zometeen, vijf vragen over vandaag. Je hoeft daar echt niet het journaal voor te hebben gekeken... Um, als je maar gewoon bestond vandaag. Dat is wat ik wil. Um, Naam en leeftijd. In de 538-app doe je zo meteen mee. Binnen nu en wat is het? Vijf minuutjes. De quiz over vandaag komt eraan. In de tussentijd, Alexo, zijn er al zo'n words. En eerst door je Lil Nas X en Starwalking. Doei!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 To the moonlight and I'm speeding made it to the stars Ready to go far I'm start walking Radio 538 I got the words I love At your house again? Are we part of friends? There's so much that I wanna say. But I gotta hold it back. So scared how you react. Zara Larson en Words bij 538. Zo, dat was mijn dagje weer wel. De quiz over vandaag. Maaike. Yes, hallo. Ja, hallo. Hoe is het daar? Ja, supergoed. Geef deze woensdag eens even een cijfer. Ah, ik geef hem wel een acht. Een acht. Oh, dat is heel ja. goed. Uh, waarom? Wat ja. heb je gedaan vandaag? Ik heb vandaag thuis gesloten op de kinderopvang. Lekker druk dagje. Was super was super gezellig met de kindjes. Dus het was echt uh, ja, een hele leuke dag. Leuk. Ben jij een goede stagiair? Ja, zeker. Oh ja, nee, tuurlijk. Wat maakt jou een goede stagiair? Nou ja, ik weet heel erg veel van kinderen af en zo. En uh, voor mijn leeftijd en zo en mijn opleiding... weet ik al echt wel heel veel over kinderen. Oké. Okay. Noem eens één ding dat je weet over kinderen. Uh, nou, je zes maken over de opvoeding zelf, van alles, ja. Ik wil even één feitje. Ik weet niet zoveel over kinderen namelijk. Ik heb nog geen kinderen, ik weet het allemaal niet. Heb je, heb je gewoon één feitje? Oh, eh, uh, moet ik even nadenken hoor. Ja, ik zal het nu op het moment even niet weten. Oké, okay, denk er tijdens het quizje over na, dan komen we er daarna even op terug. Uh, Maaike, ja. ben je er klaar voor? Ja, zeker. We spelen een quiz over vandaag. Dat betekent dat wij vragen hebben die gaan over woensdag 2 november. Ik heb vijf vragen. Heb je de drie goed, dan win je een waanzinnig euro prijzenpakket. Ben jij er klaar voor? Yes. Hoppa! Daar gaan we. De WK-commercial van een supermarkt is per direct van tv gehaald. Het onderwerp bouwvakkers ligt nogal gevoelig, omdat er duizenden arbeiders zijn omgekomen bij de bouw van de stadions en precies bouwvakkers kwamen hossend voorbij in de reclame. Van welke yes. supermarkt was deze reclame? Jumbo. Hoppa, lekker. Eerst in de pocket. In het huis van de tijdelijk teruggetreden topman Frits van Eert zijn bij de inval in een witwasonderzoek honderdduizenden euro's... contant geld aangetroffen. Waarvan is Frits van Eert topman? Uh, Niet googlen. Van Jumbo toch ook? Ja. ja, dat klopt. Zeker. De klimaatactivist die zichzelf vastlijmde aan het schilderij Meisje met de Parel... krijgt twee maanden celstraf. Met welk lichaamsdeel lijmde de man zich vast aan het schilderij? Met zijn handen, toch? Ja, met zijn handen. Nee, dat is niet goed. Hij heeft zich met oh. zijn hoofd vastgelijmd. Oh. Ja, hij heeft zijn handen volgens mij nog aan de muur vastgelijmd... maar met zijn hoofd aan het schilderij. Uh, okay. En we blijven in die hoek, want een concert werd vanavond onderbroken... door een klimaatactivist van Extinction Rebellion... Uh, die dit tegen de mensen wilde vertellen. Sorry, dit is een noodgeval. We zitten midden in een klimaatcrisis. Een klimaatcrisis die nu al miljarden mensen aan het treffen heeft. Deze escalatie ook. Uh, de man die begint met zijn betoog met... Dit is een noodgeval. Maar welke Nederlandse band staat momenteel in de hitlijsten met de track... Noodgeval. Ehm, uh, even kijken, volgens mij uh, weet je ook weer. De Gold bands, toch? Dat is goed. Lekker. En over chipkaart chipkaartje is einde jaar nergens in Nederland nog nodig. In en uitchecken kan dan met de bankpas, met mobiel of met smartwatch. Uh, noem iets dat je kan doen in de trein. In de trein. Maar ook met wat dan? Hoe bedoel je? Geen context. Noem iets dat je kan doen in de trein: op je telefoon zitten. Ja, je zou op je telefoon kunnen zitten als je scherm dan een potentieel stuk. Maar ja, kan. Kan. Lekker. Nou, uh, Maaike, um, ja. volgens mij ging dit best wel goed. Ja, toch? Ja. Naast een goede stagiair, ook een goede quizkandidaat. Hopen we. Uh, Thomas van de ja. Regie, hoeveel, hoeveel hebben we er goed? Uh, vier van de vijf vragen. Hartstikke goed. Lekker, dat betekent prijzen. Oh, top. Yes. Gefeliciteerd, Maaike. Yes, dankjewel. Moet ik alleen nog even terugkomen op dat ding over die kinderen? Heb je nog een feitje over kids? Ik had er eigenlijk helemaal niet meer over nagedacht, maar heel druk gepustig. Ja, dat dacht <laughs> ik al. Nou, uh, hou ik van je te goed. Dag Maaike. Yes, da doe. I'm still looking like millions, six shots stars. so I can't feel this Talking my ear off, got a gassed up, propane Now I can't come down, or it pours, or underneath my eyes, how it rain There's clouds up high, but the stars on the ceiling of the roids I hear this pain drown every other noise You talk to me, dumb, that late, damn, have a choice I'm here now, f***ed up, thinking there's a why. I'm out here sinking in these dark nights, night. Mega dik. Uh, Ray Black Mascara is nieuw bij Radio 538. Uh, vorige week is hij gemaakt met 68 Zeker. Uh, Niek heeft hem uh, aan je voorgesteld. En dit, ja... De, eigenlijk komt het... Jij hebt ons een beetje aangestoken, Thomas. Ja. Uh, Ray is... Uh, je, je kan haar kennen van Head and Heart. Het zijn gemaakt met Joel Corey. Ze ja. hebben andere platen gemaakt met David Guetta en zo. Ook met Chesto toch nog? Um, weet ik niet. Ik geloof het. Wel. zou wel eens kunnen. Maar e, zij heeft een EP. Secret. Uit, Secrets is ja, haar, ja. zeker. Zij heeft een EP uitgebracht met vier uh, tracks. En dat is dit er eentje van. Fantastisch. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik uh, vind deze ik vind een uh, ongelooflijke beuker. Maar uh, ik ben dus mede door jou. Of nou niet mede door jou. <laughs> jij hebt het aan me voorgesteld. Uh, door jou ben ik dit gaan luisteren. En uh, er staat op dat op die EP staat nog een liedje. Nou ja, ik heb dat afgelopen week denk ik miljard keer geluisterd. Ik heb dit ook niet voorbereid, dus ik heb alleen maar de hele plaat hier. Ik ga heel even een klein stukje doorheen skippen. Dat is zo vet. Het, het begint gewoon heel dik. En let op, als zometeen die beat erin oh. komt. Gewoon echt heel vet. Figure away, figured a way out. My pen is a gun, pen is a gun, I'm finna spray. He said I was out, said I was done. Look at his face now. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Tell them boys, feelin' them boys, meet at a steakhouse. I've been a mess, I'm in a dress and I got my cakes out. Sleeping on her, sleeping on me. I mean your face now Yeah, ja, nou kan ik hem niet stoppen, zeg maar. <laughs> ik dacht ik laat even een klein stukje op, maar ik zit helemaal te vibe. <laughs> Oké, ik ga hem bijna uitzetten. Echt warm. Nou, prima, je begrijpt het idee, een beetje. Het is van Ray, het heet Hard Out Here. Dat is dus een waanzinnige track. Maar vorige week gemaakt, bemaak het of graag het, is die Black Mascara. Uh, thanks, Thomas, voor deze tip. Heel graag gedaan. Zeg maar, zo zien we ze graag. Ongelofelijke beuker. Zometeen bij 538, Direct, 90s Kid en ook David Kedda onderweg. Voor je het weet is het winter. Hoe hou je dan de warmte binnen en je energiekosten in de hand? Begin nu met isoleren. Voor meer comfort in huis en een lagere energierekening... laat je nog voor de zomer adviseren. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om. Alles voor klussen en inrichten vind je bij Karwei tijdens de wilde woonweken. 50% korting op alle flexa's strak in de lak. Kom naar de bouwmarkt of shop op karwei.nl. KNAP is de ideale bank voor zzp'ers.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 Want de jackpot kan oplopen tot wel 120 miljoen. Koop nu een lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, eurojackpot spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Je hebt internet en je hebt first class internet.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 Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs, je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks, groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. In liedje op het eerste gezicht zingen singles op hun allereerste blind date een liefdesduet. Zeg dat wel. En dan wordt ze ook nog samen gedanst. Terwijl familie en vrienden hun ongezouten commentaar geven. Oh, dat is een lekker ding. Zo zijn er nog wel vragen. Met als belangrijkste vraag slaat de Vonk over. Liedje op het eerste gezicht. Zaterdag om 8 uur op SBS6. Deze week in de bonus. Alle Campina lang lekker liter pakken, drie stuks voor 3 euro. Alle aanmerk uitdeelsnoep, tweede halve prijs. Alle Andrelon tafel en ax 1 plus 1 gratis. En de combi deal, een Emma boxspring en Fliptopper voor 849 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. van Albert Heijn. Zijn naam Ferry Goedman, Installateur en Held.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 De antwoorden op al dat soort vragen vind je tijdens de gratis KVK Startersdag. Boost je kennis op 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Meld je nu aan op kvk.nl slash startersdag. Hey Ziggo Klant, neem je ook een abonnement bij Hollands nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Het is iets over half twaalf. Oh, inmiddels zes minuten. Ik ben een beetje uitge... Ja, we zaten net naar dat liedje van Ray te luisteren. Uh, het weer van weer.nl. Vanavond en vannacht blijft het droog. Elf graden. Morgen veel bewolking. Af en toe wat regen en dan 16 graden. 538 uh, verkeer door Flinsma er met nog één vertraging op de A28... tussen Amersfoort en Zwolle. Bij Elspet. is dat. Vijf minuten doe je langer over je reis- en snelheidscontroles zijn er niet. Jouw hits. Hoor je op 538. Jack Jones en M&E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 en 90s Kid bij Radio 538. En uh, ja, en dan... een liedje waarvan de clip is opgenomen. In een uh, gigantisch verlaten waterpark in Vietnam. Um, het kost je het huren van een scooter... en met een beetje pech wat verwondingen of een boete. Om bij het uh, daadwerkelijke terrein te komen... moet je namelijk door een, een klein beveiligd gebied. En als je aangekomen bent bij het daadwerkelijke waterpark... dan is het hopen dat er niks instort als je de Instagram-foto's uh, uh, nou ja, mag geloven. Ik bedoel, alles is een soort van bespoten beton met met met van die graffiti weet je wel uh, alles is begroeid ja en er wordt natuurlijk helemaal geen kwaliteitscontrole meer gedaan dus goed om te weten voor de clip van Bad Memories zijn echt nou ja hebben mensen hun leven geriskeerd maar Clippy mag er zijn hoor lekker Clippy. live vanuit Vietnam we duwen uit James Carter en Bad Memories Bad memories One more drink, she said We know there's no turning back Now we love to make Bad memories One more drink, she said I think I'm losing my head Now, you know, we might Wanna lose? All of these nights we've been talking and touching, and all I wanna hear is you to say you love me. all of these nights been leading a summit. 'cause all I wanna hear is you to say you love me. Say, you wanna say. Oh, oh. All of these nights we've been talking and touching, and all I wanna hear is you to say you love me. Levitating got me off the ground, out of control. And I bij 538. En zo meteen na 12 uur. Dylan moet bij je op de radio. Je duikt met hem de donderdag in. Tot die tijd hoor je de dancefest. Dit is Armin. virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. Dat maakt het extra belangrijk om de adviezen te blijven volgen. Zo kunnen we het aantal besmettingen zoveel mogelijk beperken... en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus, heb je klachten? Doe een zelftest. En als je corona hebt, blijf dan thuis en ga in isolatie. Kijk voor alle adviezen op rijksoverheid.nl slash corona. Als je weet wat er voor oude